4 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De internationale actie tegen Libië is begonnen. Boven de stad Benghazi vliegen Franse verkenningsvliegtuigen om kolonel Gaddafi's troepen te waarschuwen dat ze zich moeten terugtrekken. Op luchtmachtbasis op onder meer Sicilië en Creta staan gevechtsvliegtuigen klaar om de eerste aanvallen uit te voeren. Dat zou al binnen een uur kunnen gebeuren. Op een internationale top in Parijs is besloten tot militair ingrijpen. Volgens de Franse president Sarkozy wordt daarmee de VN-resolutie over Libië gevolgd. Militairen van Gaddafi vielen vanochtend het machtscentrum van de opstandelingen aan... waarbij doden zouden zijn gevallen. Daarmee heeft de Libische leider de VN-resolutie geschonden om geen burgers aan te vallen. In het kraanwater van Tokio en vijf andere Japanse regio's... zijn sporen gevonden van radioactief jodium... De zorgen onder de inwoners over het lekken van de kerncentrale in Fukushima is daardoor toegenomen. De Japanse autoriteiten benadrukken dat de waarden onder de veiligheidsnorm liggen, maar normaal gesproken wordt er geen radioactiviteit in het kraanwater in Tokio gemeten. Intussen geldt er een verbod op de verkoop van voedsel dat afkomstig is uit de regio rond de kerncentrale. Dat heeft het internationaal atoomagentschap gehoord van de Japanse regering. In voedselproducten rond de kerncentrale zijn radioactieve stoffen gemeten... Volgens het atoomagentschap is er een klein risico op gezondheidsproblemen als mensen dergelijk besmet voedsel eten. Eerder vandaag werd dan geconstateerd dat spinazie en melk in het gebied een te hoog niveau aan radioactieve stoffen bevatten. De Amerikaanse president Obama is ondanks de crisis rond Libië begonnen aan een driedaagse reis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Brazilië en hij gaat ook nog naar Chili en El Salvador. Het bezoek staat in het teken van de economie. Obama hoopt orders binnen te halen voor het Amerikaanse bedrijfsleven... die de export- en de werkgelegenheid een impuls moeten geven. Het weer, zonnig, met af en toe stapelwolken. stapelwolk. Het is 8 tot 10 graden. Vannacht een paar graden vorst en kans op mist. Ook morgen zonnig en met 11 graden dan iets warmer dan vandaag. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht staat er maar nog 2 kilometer. Door werkzaamheden is daar maar één rijstrook open. Op de Ring Amsterdam, de A10, staan in beide richtingen tussen de Zeeburger Tunnel en Diemen. Files van 2 kilometer. Dat komt door een weekendafsluiting van de A1. Op de A15 in de richting Rotterdam bij Papendrecht, 5 kilometer. En de A27 Breda Utrecht is in beide richtingen dicht tussen knopend Hooipolder en knooppunt Gorkum. Op de rijbaan naar Utrecht is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd. Daar blijft de weg dicht volgens Rijkswaterstaat tot vanmiddag 6 uur. En op de andere rijbaan is de weg dicht vanwege werkzaamheden... tot maandagochtend 5 uur. Verkeer tussen Breda en Utrecht kan het beste omrijden... via Rotterdam of via Den Bosch. Zomerhuis met zwembad. De nieuwe Herman Koch. Het boek van de Boekenweek.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 Goedemiddag, tot zes uur gaan we praten over de opvallende momenten in de sport. Dat doen we met Marije Randewijks, chef sport van de Volkskrant. Iwan van Duren van Voetbal International, die komt er ook zo aan, denken wij. En onze vaste gast is Tom Boot. We volgen natuurlijk ook Milan Sanremo op de voet. Maar eerst het nieuws vanuit Libië en Parijs met Tim Overdiek. Want vanuit Parijs kwamen zojuist zeg maar, verlossende woorden voor mensen in Benghazi, die oostelijke stad in uh, Libië. Dat uh, de internationale gemeenschap inderdaad gaat ingrijpen. Vanuit de lucht. Twee Franse verkenningsvliegtuigen uh, vliegen op dit moment in het luchtruim boven uh, Libië. Ons correspondent ter plekke, Hans-Jaap heeft ze nog niet gezien. Maar het bericht uit het presidentieel paleis was: zo van arriveer. We zijn gearriveerd. De internationale gemeenschap is ter plekke om dat mandaat van de Verenigde Naties uit te voeren. Hier in de studio, Mohamed Katal. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben u eerder gehoord vanmiddag. U komt uit Benghazi. U bent 15 jaar geleden ja. gevlucht vanwege politieke activiteiten. Maar eigenlijk belangrijker is uw broer. Want u zag vanmiddag beelden vanuit Benghazi. De straten waar hij woont, die is gebombardeerd. En u vertelde ook dat het hoog tijd werd, dat dat luchtruim beveiligd werd. Dit nieuws vanuit het paleis is het beste nieuws wat u kunt wensen. Relatief, want... Uh... Het is te laat, met uitzondering voor Frankrijk, als eerste die uh, hiervoor gepleit heeft. Uh, beperkte aanvallen op Gaddafi-troepen, uh, maar ook de erkenning voor de uh, Nationale Overgangsraad van Libië als enige legitieme vertegenwoordiger voor Libië. Uh, maar toch beter te laat dan nooit. Dus, precies, want dat is denk ik een de stap die pas later zal worden genomen... hoe het precies zit met de erkenning van een nationale libische raad. Het gaat eerst even om het nieuws vanmiddag in Benghazi... waar tot vanochtend zwaar gevochten is. Waar ook melding is gemaakt van doden die zijn gevallen. Nu wel het bericht dat er niet meer vanuit de lucht kan worden aangevallen. Ja, dat mis ik eigenlijk in deze, in deze, in deze resolutie van, van, van Parijs. Waarom is het nog niet gebeurd, deze erkenning? Waar zitten ze op te wachten? Kadhafi is niet meer legitiem, zowel in Libië als in het buitenland. Dus enige oplossing om uh, aan einde te komen voor deze ellende gewoon de uh, Nationale Overgangsraad erkennen. Ik begrijp dat u lobbyt voor de mensen die uit Benghazi komen... maar ik wil even met u praten over de momenten van nu. Het hmm. feit dat dat luchtruim niet langer kan worden geschonden... door de luchtmacht van Gaddafi. Het feit dat hij nu zelf heeft gezegd, president Sarkozy... Uh, het regime is niet meer geloofwaardig geworden. We beginnen nu met stap 1. Is die stap 1, bescherming van de luchtruim, voldoende op dit moment? Uh, wat, wat ze gaan doen, onze bondgenoten, vrienden, in dit geval... Uh, niet alleen no uh, fly zone... Uh, uitvoeren, maar ook no drive zone. Uh -huh. Want de bescherming van Benghazi betekent ook uh, de troepen van Gaddafi op de grond uh, uh, slagen. En uh, volgens laatste berichten uit Benghazi, livebeelden ook, uh, de stad is nu op dit moment rustig en de troepen van Gaddafi zijn tijdelijk uh, teruggeslagen, zeg maar, buiten de stad. Dus uh, no drive zone is ook van, van levensbelang voor ons. Niet alleen no fly zone. Want in hoeverre hebt u er vertrouwen in dat vanuit de lucht... inderdaad ook die gevechten op de grond... die zich volgens, volgens ons correspondent met name in de buitenwijken uh, plaatsvinden... inderdaad tot stoppen kan worden gebracht? Ja, dat is, uh, het was het doel van Gaddafi. Uh, om, om, om te bereiken dat hij uh, menselijk schild uh, schulden maakt. Uh, als dat Gaddafi uh, lukt, dan is het, wordt het erg lastig... Voor uh, de luchtmacht om zijn troepen te bombarderen. We hopen dat hij buiten Benghazi gehouden wordt, zodat het makkelijker wordt voor onze bondgenoten om hem, om zijn troepen uh, te bombarderen. U, u bent gematigd positief. U, u denkt niet van: hé, hey, dit, is, dit is de eerste echte stap op weg naar het verdrijven van het regime van Gaddafi. Ja, klopt. Uh, voorzichtig, want uh, wij missen nog eigenlijk, uh, ja, ze, onze Arabische broeders, er zijn instanties, we moeten meer doen, meer laten zien. Met Arabische broeders bedoelt uit, steun uit omliggende landen? Ja, uh, Arabische lichaam. Uh, degene die op dit gebied... Uh, actief zijn... zijn de golfstaten. Mm -hmm. uh, we horen heel weinig van Egypte... van Marokko, van Algerije... Tunesië, van Sudan Ze zitten stil, zitten toe te kijken. Misschien gaan ze wat doen... En, en, en het ga je, maar dat is niet genoeg. Wat hebben we begrepen vanuit het, uh, paleis, in, uh, in, uh, vanuit het paleis in Parijs... is dat Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Amerika... het voortouw zullen nemen in het beschermen van dat luchtruim. Maar u vindt dat de Arabische landen daar ook snel bij moeten komen? Ja, zeker. Zeker voor, voor, voor het beeld van, van deze hulp. Want uh, als je te maken, alleen te maken hebt met, met Westerse landen... dan denkt men misschien... ja, dit zijn uh, de Westerlingen die een moslimland gaan, gaan bombarderen. Mm -hmm. Als onze broeders meedoen dan is het ja, de hele wereld, de internationale gemeenschap... en als eerste de Arabieren en de moslims die ons zullen helpen. Want die zouden volgens u wel in staat moeten zijn... om eventueel acties op het land te kunnen uitvoeren... waar de Westerse bondgenoten voornamelijk vanuit de lucht opereren? Ja, dat hoop ik. Dat, dat, dat is de enige oplossing. Want we missen ook eerlijk gezegd... ook een, een behoorlijk deel van, van het Libische volk zelf en het Westen... die hebben nog geen ruimte om, om, om, om, om uh, het Oosten te helpen. Dus we moeten dat gat zeg maar... Uh, vervullen met, met uh, ja, onze Arabische broeders. Even terug naar Benghazi, want hoe nijpend is de situatie daar? U hebt geen contact kunnen leggen met uw familie in Benghazi? Uh -huh. Nee, nee, afgelopen dagen niet, sinds erg gisteren. Uh, echt geen, geen, geen verbinding, helemaal niet. En hoe zou dan zeg maar, het komend 24 uur de situatie kunnen veranderen... als vanuit de lucht uh, de westerse bondgenoten uh, de zaak bewaken? Ja, dat is ook zo, is dat uh, zorg, uh, zorgwekkend, want uh, mensen zijn massaal gegaan naar, uh, naar het oosten... Uh, ...kinderen en vrouwen... ...maar ook uh, mannen... Uh, de, de, de, ...de capaciteit van de ziekenhuis in Benghazi... Uh, kan, kan, ...kan het aantal slachtoffers niet meer. Uh, je hebt nu te maken met uh, een slachtveld. Met het breedste zin van het woord. Dus hoe dat gaat, gaat, gaat, gaat aflopen de, de komende dagen... Uh, weet ik niet, het blijft uh, spannend, zorgwekkend... en zeker als je weet, uh, alle uh, telecommunicatiebedrijven in Libië... in de handen van, van Gaddafi en zijn kinderen. Uh -huh. Dus wij zijn afhankelijk van berichten via tv-zenders of via internet, meer niet. Voor u een vraag voor ons ook nog steeds. We hebben in ieder geval Hans-Jaap Meldersen van de Wereldroemhoep... in Benghazi op de grond met de laatste ontwikkelingen. Daar gaan we de komende uren mee schakelen. We houden het even uh, bij dit gesprek. Mohamed Katal uit Libië, al 15 jaar in Nederland. Hartelijk dank voor deze toelichting vanuit dat gebied. Diona, als er nieuws is, komen we bij je terug. Ja, dan horen we het graag. In ieder geval direct na vijf uur is uh, het Radio 1 Journaal terug. Uh, Iwan van Duren... Is ook binnen, dat vind ik fijn. We zijn nu met z'n drieën, met Marij Randwijk en Ton Boot. En we gaan straks praten over uh, de sport van de afgelopen week. Maar eerst eens even kijken bij uh, Milan Remo, De eerste echte klassieker van het seizoen. Over bijna 300 kilometer gaat het. Gio en hoe lang moeten ze nog? Ze moeten nog 25 kilometer, Dion. En het is een fascinerend gevecht geworden tussen een eerste groep van 44 man. Met daarbij heel veel sprinters: Heinrich Hausler, Tom Bone, Daniele Benatti, Pozzato, Peter Sagan, Balan, Karsten Kroon hebben we daar gezien. Petaki, Sacha Modolo, André Greipel, Boas van Hagen en Matthew Gost. Dat zijn allemaal mannen die in het eerste gedeelte zitten. Die groep is ontstaan na wat valpartijen in de afdaling van een klimmetje. die er een paar jaar geleden is ingebracht in Milaanse regio. Een levensgevaarlijke afdaling. Het regende daar een beetje. De bochten waren spek en glad. En onder andere Oscar Frere kwam daar ten val. En het duurde heel erg lang voordat hij weer op de fiets geholpen kon worden. Er was weinig met hem zelf aan de hand, maar zijn fiets die lag aardig aan Diggels. Uiteindelijk kreeg hij hulp van Maarten Charlinghi en van Lars Boom. Zodat hij nu uiteindelijk weer in een achtervolgende groep zijn weg kan vervolgen. Ook Thor Husshoff zit daarbij. Ik zei het al, Lars Boom, Maarten Charlinghi, Tom Lezer, Michael Matthews... de Australia ...uit de ploeg. Dat zijn allemaal mannen van Rabobank die daar achteraan moeten rijden. Dan weten we dat Ferrand samen met Huushoff de achtervolging moet leiden. Nicky Terpstra, de nationale kampioen, zit erbij. De complete ploeg van Androni, een Italiaanse ploeg. Visconti, de nationale kampioen van Italië. Ze zitten allemaal in achtervolging. En dat verschil, ja, dat is wel kleiner geworden. Maar op dit moment verandert er niet veel. Is het 1 minuut en 10 seconden het verschil tussen de kopgroep... ...en de achtervolgende groep. En ik geloof dat ik zojuist zie dat Karsten Kroon heeft moeten loswerken... Uit dat eerste peloton. Hij heeft veel werk verricht daar. Onder andere voor Alessandro Ballan. Hij werd net voorbij gereden door de eerste achtervolgers. Uit die grote achtervolgende groep. Zeg maar het echte grote peloton. De grote vraag is. Wat gaat er straks gebeuren? Gaat zo meteen dat pelotonnetje toch nog neerstrijken. Op die kopgroep van 44 man. We zijn bezig met de beklemming van de Cipressa. We hebben ze juist een gezien van Alessandro Ballan. Maar die werd er niet gedaan. En nu ook weer is het onrustig in die allereerste groep. De groep met de grote favorieten. Ook Fabian Cancellara. Daarbij allemaal grote namen vooraan in Milaan-San Remo. Nog minder dan 25 kilometer te koersen. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan uh, praten over die sportactualiteit. Er is een hoop gebeurd op uh, veel gebied. Marije Randenwijk. Laten we gewoon beginnen met het sportmoment. Hè? Marije. Nou, ik wil graag bij, uh, bij wielrennen blijven. Toch uh, de tweede plaats van uh, Robert Geesink in Tireno Adriatico. Opvallend dat hij toch nog wist terug te komen na een paar slechte, wat mindere etappes waar hij uh, op achterstand uh, raakte terwijl hij Leidenstraai had. Maar leefde een prachtige tijdrit af. Uh, ik dacht uh, in Omaan, misschien nou, kan nog eens een, keer een toeval, uh, toevalstreffer zijn dat hij die, die, die tijdrit uh, wint. aan het begin van het seizoen. Maar hij deed het nu weer. Dus het lijkt erop alsof die tijdrit wel uh, in orde is. En dat, uh, dat belooft veel voor uh, ja. een bepaalde ronde in juli. Uh, even denken. Ja. ja, die. Ivan, het sportmoment van de week. Ja, grappig. Ik had ook de tijdrit van Geesting. <laughs> waar ik heel erg opgewonden van werd. Want dat is natuurlijk wat ontbreekt. Maar als voetbalverslaggever. Uh, ja, Als FC Twente de nummer 1 van Rusland gaat verslaan, dan, uh, dan is dat onvoorstelbaar. En het, het, het uh, gebeurde ook op een onvoorstelbare manier. Thuis wonnen ze met 3-0, terwijl Zenit Leningrad eigenlijk veel beter was. En uit ontsnapten ze aan alle kanten. Maar hoe dan ook, zonder geluk vaart niemand wel. Dus uh, ja, Enschede krijgt voor mij deze week de prijs van het meest opvallende sportmoment. En Tom Boot? Ik wou het even over Stekelenburg hebben. Die is plotseling geblesseerd geraakt. Dat vindt iedereen heel erg, vooral omdat hij een. Grootste vormverkeerde. Maar het heeft volgens mij nog ook wat consequenties voor Ajax en ook voor het Nederlands elftal waar we even langs gaan. Voor Ajax, hoeveel kunnen ze nog hebben? Ja, ze hebben nu, Missen, nu Soeres, Missen El Amdoui. En Stekelenburg, die absoluut punten voor ze pakten. Maar het Nederlands elftal is nog lang niet veilig. En men gaat er zo langzaam overheen. Als ze van Hongarije verliezen, staat Hongarije gewoon. Uh, gelijk met ons. Hè? Dus ik ben benieuwd naar de consequentie en ik vind het een grote klap voor het Nederlands voetbal op dit moment. We komen bij alle drie uh, jullie onderwerpen nog uh, uitgebreid terug. Laten we beginnen uh, met uh, het moment van uh, Marije, Robert Geesink. Uh, als tweede geëindigd in uh, Tireno Adriatico. De wielrenner van Rabo reed een zeer goede afsluitende tijdrit, maar kwam elf seconden tekort... De Australische winnaar Cadel Evans. De prestatie van Geesink in die race tegen de klok is vooral te danken aan de testen in de windtunnel. Ploegleider Nico Verhoeven. Nou ja, wat ik uh, gezien heb en wat ik op uh, anderen gehoord heb, is dat hij super aerodynamisch op de fiets had. En dat hij daar ook een heel goed gevoel over had. En hij had ook echt het gevoel uh, dat hij sneller, uh, sneller kon rijden in die positie waarin hij nu op de fiets zat. En dat hebben de testen ook uitgewezen natuurlijk, want anders ga je zo niet zitten. En als de testen het uitwijzen en je hebt dat gevoel ook... en vervolgens is het resultaat er ook naar, ja, dan, heb je alleen maar, dan zit je in een win win-win-situatie natuurlijk. Ja, die testen zijn belangrijk, blijkt wel. Hoe belangrijk, weet jij dat? Nou, ik, ik vraag me wel af uh, of ze niet eerder getest hebben met, uh, met een, een talent als, uh, als Robert. Ik kan me niet voorstellen dat dit voor het eerst is dat hij in een windtunnel heeft gereden. Ik weet dat ze op de baan in Buutgen heel vaak uh, dat, soort, uh, dat soort testen uitvoeren, ook in een aerodynamische positie. Wat natuurlijk wel heel gaat meespelen in de tijdrijden voor Robert, is dat hij twee keer heel goed heeft gereden. En dat is tijdrijden is ook voornamelijk een mentale kwestie. Je moet het kunnen, je moet het aandurven, je moet diep durven gaan, je moet je stand op nul kunnen zetten. Ja, en als je twee keer zo'n geweldige prestatie neerzet, wordt dat denk ik wel iets makkelijker in de toekomst. Ja. Hoe kijk jij naar... Nou ja, Ivan, jij wilde ook uh, eigenlijk Robert Gesink in jouw sportmoment uh, hebben. Is dat die, die testen die, waar ze nu het over hebben... is dat zo belangrijk of is het gewoon talent en moet dat er langzaam uitkomen? Het is uh, mentaal. Ik heb me jarenlang enorm geërgerd aan de, aan de, aan de Rabo-ploeg... Uh, die veel talent hadden, maar waar voor mij de lat veel te, te laag werd gelegd. En waar ook te veel werd gegokt op uh, buitenlandse jongens. Kampjes erin, maar Marij weet er veel meer dan ik. Maar ik had altijd het idee dat het kan beter. Ik heb het idee dat er een aantal echte winnaars in de ploeg zitten. Nou, waar ook uh, Lars Boom onder andere bij zit. En dat het mentale gedeelte waar Marij het ook over heeft. is natuurlijk ook, ook heel belangrijk. Hoe praat je over je vak? Hoe ben je bezig? Wanneer ben je tevreden? Uh, en Geesink uh, lijkt toch steeds meer een echte winnaar te zijn. En, en zegt, hij, hij ont ontpopt zich. En we hebben natuurlijk honderden talenten zien kapot gaan de afgelopen jaar. Ik zag gisteren uh, met Tine kopen. of eergisteren met een. En Tuit, dat zag ik zitten bij Pauw en Witteman. En, uh uh, van Friesekop hebben we heb allemaal meegekregen... wat ze voor heeft gedaan en gelaten. Het dat vertelde dat ook. Ik denk dat je in de echte top, dat het heel erg... Uh, dat weet Ton ook, dat het heel erg mentaliteit aankomt... en per se willen winnen. En dan, ja, je kunt mij in de windtunnel zetten... en een heleboel anderen, maar daar gaat, het niet, uh, daar gaat het misschien een procentje beter van. Maar ik denk dat het gewoon heel erg is... de wil bij, bij Geestink om te verbeteren. En uh, ik word er wel opgewonden van. Want ik dacht altijd, nou, als hij nog een keer die op de West pakt... of als we een keer hebben we zo lang... we niks gewonnen, maar nu begint het toch langzaam te krijgen, te, het idee te krijgen dat hij ook met deze ploeg. want vergeet niet de, de, de tijdrit van de ploeg die werd gereden. Kijk, ik ben opgegroeid met Relli die wonnen alle, alle rit, ze wonnen gewoon van alle ploegen, versloegen ze. Dus dat geeft ook wel aan, denk ik, dat de mentaliteit in de ploeg, dat er veel meer een winnersmentaliteit aan het ontstaan is. Ja. En uh, die tunnel, die kan dan vruchten af gaan werpen, maar het is wel eerst het een en dan het andere, denk ik. En ja, Ton, ja. wij hebben het eerder hier al gehad over, wat is er anders bij Rabobank? Het, het gaat zo goed, uh, nou ging het wel vaker goed aan het begin van het seizoen, maar er lijkt iets veranderd. We moeten ernaar op zoek. Um, zijn we daar al een beetje uit? Nou, wij zijn niet uit. Dat weten de Rabo's het beste, natuurlijk. Wij kunnen alleen maar gissen. En ik denk dat er ook een toevallige omstandigheid is. Dat Geesink net doorbreekt. Langeveld doorbreekt. Dat al die uh, goede Flens... Uh, flens is de naam, dacht ik. Hè? Ja. Dat die doorbreken. En uh, nou ja, goed. Dat wordt een optelsom uh, van het geheel. En misschien, de vele kritiek... die uh, wij ook hebben gehad op de Rabobank veel te passief altijd... dat dat ook is veranderd. Hè? Dat men, kijk, kritiek wordt altijd als negatief ervaren. Nee, het zijn gratis adviezen eigenlijk. Dus... Dus uh, ik denk dat het een samenloop van omstandigheden... Nou, die, vooral die passiviteit, denk ik, dat daar heel veel in zit. Uh, dat ze zijn begonnen aan het seizoen met de gedachte... we pakken wat we pakken kunnen. En het maakt allemaal niet uit of het nou de Ronde van Oman is, ja. Qataris... of welke andere ja. kleine ritkoers ja. in Spanje of Frankrijk ook. Hebben is hebben. Hebben is hebben. Kijk, dat dat wielrenners is een beetje gegroeid naar alles wat in de Tour gebeurt, dat telt. En wat in de Klassiekers gebeurt, is ook nog wel leuk. Maar voor de rest doet het er eigenlijk niet zoveel toe. En dan krijg je natuurlijk het negatieve teneur. Als je dan heel lang niet wint. En je wint Milaan Remo niet. En je wint geen klassieker. En dan wordt het de druk allemaal hoger. En dan wordt het allemaal lastiger om nog meer te winnen. Als je gewend bent om te winnen, wordt het ook een stuk makkelijker om te winnen. Ja. Denk ik. Dan is het, het drukker af. Ja, kijk, maar die topsportmentaliteit is alles proberen te winnen. Ja. Dus wat jij zegt, verbaast mij eigenlijk. Dat het in die voorgaande tijd zo was. Mag ik nog even op Geesink terugkomen? Want daar zat ik aan het denken. Hij had ook een dieptepunt in Tureno-Adriatico. Ja, die en hij heeft die tijdrit, dat is Heel erg optimistisch kunnen we dat zien. Maar heeft dat misschien verkeerde invloeden... op zijn berg, op zijn klimmen? Want dan zijn we... Uh, nee, nog ik verder denk... van huis. Nou, <laughs> nou, ik, ik denk eerlijk gezegd niet. Ik denk, denk dat het vooral te maken heeft met het feit... dat, dat het klimmen in, in uh, Italië... en zeker in Tureno is, is heel verneindig, Heel erg stijl. Je ziet ook echt een, de, de renners als Scarponi, Garzelli. Dat soort jongens die eigenlijk... in het hoge berg er nooit de rol van betekenen. Maar ik Evans, heb... daar kwam ook mee natuurlijk. Ja, maar he? Ik heb Andy Slek ook niet gezien. Nee. Zeg maar. dus, dus ik denk eerder dat het te maken heeft met het terrein waarop het gebeurt. Het, echt, het explosieve, dat komt er wel bij je, Maar dat zit er gewoon nog niet in. Daar is hij gewoon echt niet sterk genoeg voor nog. Dus ik of niet zozeer dat de tijdrijden verbeteren daar op dat terrein... nu ten koste gaat van zijn klimkwaliteit, wil we gaan we eventjes in de koers kijken. Uh, Milan Sanremo, Gio, uh, Oscar Freire had hem voor de vierde keer kunnen winnen... als we het toch over Rabo hebben. Maar ze stonden wel heel lang te pielen bij die fietsen. Ja, dat duurde echt veel te lang daar in die afdaling. Het was net alsof ze het achterwiel er niet goed in kregen. Of dat hij misschien toch een andere achterwiel had dan de rest. In elk geval paste het allemaal niet. En toen was het eigenlijk gebeurd en had die achterstand opgelopen. Ik kijk nu trouwens wel met verbazing in de richting van Michele Carponi. Italiaan is dat. Goed seizoen is hij bezig, want hij reed heel goed in de Tirreno Adriatico. Wonder. één etappe werd twee keer derde in een, een keer derde in een etappe en één keer derde in het eindklassement. Achter Robert Geesink natuurlijk en achter Cadel. Evans. En die rijdt zomaar vanuit die achtervolgende groep in de richting van de kopgroep. Waar we zojuist een uitval zagen van Steve Chanel. Er gebeurt van alles daarvoor aan. Nu kijken we ook alweer naar Juan Ofredo. Een man die we trouwens ook dit jaar in de gaten moeten gaan houden. Want in de omloop het nieuwsblad zat hij er toch ook al heel goed bij. Deze jonge Fransman is een beetje bang in het peloton, zegt hij altijd. Maar goed, in de meest zenuwachtige koers van allen... daar heeft hij blijkbaar die angsten overboord gezet. Want in Milaan San Remo rijdt hij zomaar weg uit dat eerste... Het pelotonnetje van 44 man. En dan zie je dat het hele peloton verbrokkelt met nog 17 kilometer te rijden. De Cipressa hebben we gehad. We kunnen er vrijwel zeker van zijn dat Frere niet op weg gaat naar zijn vierde. Want hij zit op te grote achterstand. De enige die dus het sprongetje kan maken, dat is dan die Italiaan Michele Scarponi. Maar in die eerste groep, daar zitten allemaal nog mannen waarvan we veel kunnen verwachten. Er zitten allemaal nog snelle mannen. Dit zijn een beetje de voorposten die vooruitgestuurd worden. Het zijn een beetje de pionnen, de Spionnen misschien wel die vooruitgestuurd worden. De grote mannen sparen de benen, die blijven achterin zitten. En dan is het afwachten wat Philippe Gilbert zo meteen gaat doen op de laatste klim van de dag op de Portjo. Want daar zal het dan allemaal moeten gaan gebeuren. Wie zie ik daar wegrijden? Is het Grijpel zelf die daar in de achtervolging gaat? Nee, het is Grijpel niet. Dat lijkt me ook heel erg sterk. Dat zou ook heel erg dom zijn als hij dat zou doen om daar in achtervolging te gaan. Want hij moet natuurlijk de benen stilhouden. Hij is een van de mannen. Het is met Matthew Goss die daar probeert uh, achteraan te rijden. Toch ook wel een hele snelle man die uitgespeeld zou moeten gaan worden. Maar goed, de sprinters blijkbaar toch ook nerveus. Zij willen misschien niet allemaal tot het einde wachten. In deze zenuwslopende finale nog 15 kilometer te rijden. En jawel hoor, Scarponi ziet dat eerste pelotonnetje in de rug. En rijdt er zo meteen in één streep naartoe. Dat was Gio Lippens uh, vanuit uh, Italië. Um, ton, ik, volgens mij onderbrak ik jou. Je uh, nou, wilde heel graag nog iets zeggen. Zag ik nou, aan je gezicht? Nou, we hadden het over <laughs> tijdreden. En uh, Marij, je weet daar wel meer van. Ik heb bericht gelezen dat Cancellara bijvoorbeeld... de beste tijdrijder... een apart mechaniekje in zijn fiets heeft. Nou, dat heeft me heel erg verbaasd. Eerst hadden ze het over een motortje... maar daar geloofde ik natuurlijk niks van. Maar een mechaniekje kan ik me iets bij voorstellen. Ja, er ze en... schaam in zijn trappers te zitten, geloof ik, hè? In zijn trappers in zijn trapper zit het. Ja, ja, of iets dergelijks. En dan is het vreemd dat wij dat niet weten. Want elke kilometer had hij twee, drie seconden voordeel aan. Ja, maar zo kan ik ook winnen natuurlijk. Ja, maar ja, het is het geheim van, het, van, de, van de smid, denk ik altijd maar. En ik, ik vraag me ook af of dat inderdaad zoveel seconden zal schelen en dat niemand er dan van af weet. Want er wordt enorm gespioneerd uh, in het peloton. Ja. Dus uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo'n voordeel oplevert. Nee. Ik, we had had hier een grotere voorsprong moeten nemen in dit terrein om echt indruk te maken denk ik. Ik, vind dit wel een heel, ik wil hier wel nog heel even op terugkomen oh, ja. straks, maar eerst eventjes naar uh, Tim Overdiek met het laatste nieuws vanuit Libië. Ja, Dionne, want na de woorden van president Sarkozy van Frankrijk dat de militaire interventie is begonnen... is het natuurlijk kijken naar de hemel boven Benghazi, de oostelijke stad in Libië... waar Hans-Jaap Meles, onze collega van de Wereldomroep, al een aantal dagen weer is. Hans-Jaap, je bent inmiddels weg uit het ziekenhuis, het centrum van de stad ingegaan. Heb je enig zicht op inderdaad wat vanuit de lucht die militaire interventie door Frankrijk als eerste zou kunnen zijn? Nee, het is, het is uh, prachtig blauw nu zelfs en ik krijg een mooi kleurtje denk ik, want ik staan een tijdje kijken <laughs> naar de hemel, maar dan zie ik er wel aan de, aan de horizon aan de rand van de stad nog de donkere rook opstijgen. En dat is denk ik nog van de gevechten van verlochten en uh, het, is, het is bijna zo stilte voor de storm. Hoewel uh, uh, ik net ook een storm heb meegemaakt in het ziekenhuis waar zoveel gewonden en doden werden binnengebracht en waar zo'n verwaardiging was over het uitblijven van die uh, acties van, het, uh, van de internationale gemeenschap. Maar nou, we moeten het hier gewoon afwachten. Uh, we doen, doen al deze mensen in Benghazi die gebleven zijn... Er heel veel uh, stappen ook. Maar je hoort hier verkeer onder mij voorrijden. En wij kijken allemaal naar de lucht. Moet hebben de mensen wel laten weten... dat ze uh, inderdaad nadat ze in afwachting waren... van dat verlossende woord uit Parijs... Uh, hoe ze daar nu op reageren? Dat dit inderdaad een soort wending binnen de stad zou kunnen veroorzaken? Ja, zij, zij hopen dat die vliegtuigen ook echt iets kunnen aantrekken Want ik krijgt tegenstrijdige berichten over de positie... Van die troepen van Gaddafi. Of die nou samen tussen, hè, met de, tanks tussen de huizen in, een beetje het borg, naast burgerdoelen. Of dat ze uh, zich verder hebben teruggetrokken. meer buiten de stad. Maar nou, als je hier nou vrij buiten de stad bent. dan is het een heel vlak terrein. Uh, een, een weg langs de kust. met, met, met ja, woestijnen bij de kanten. En uh, daar ben je heel kwetsbaar. Ze dus zouden ze misschien nog wel nog verder terug moeten rijden. Maar, Um, er zijn heel veel mensen die rekening mee houden dat Gaddafi dus natuurlijk nog in buitenwijk van de stad heeft. Uh, en, en in staat zal blijven om uh, acties in, uh, verderop in de stad uit te voeren. Die dan moeilijk gecorrigeerd kunnen worden vooruit uh, vliegtuigen. En dat Gaddafi op die manier zal proberen ook grondroepen bijna hier toe uit te nodigen van het westen. Hè, wat, de, wat de resolutie niet uh, mee instemt. Maar uh, dat, dat hij probeert... Naar het westen, niet ja, alleen het westen, ook met uh, Arabische ondersteuning uh, ja, in, een, in een moeilijke en ingewikkelde oorlog gekregen. Want je vertelde inderdaad vanmorgen over dat toestel van de opstandelingen zelf. Wat is neergehaald? Um, vanuit de lucht wordt er weinig meer ondernomen de afgelopen 24 uur door uh, het leger van Gaddafi. Die gevechten die hebben zich vooral um, uh, voltrokken in de buitenwijken. Waar uh, beschrijven ja. ze wat voor troepen dat zijn? Zijn dat tanks, zijn dat grondtroepen, infanterie? Op welke ja, manier worden die gevechten gevoerd? Ja, dat zijn tanks, dat, dat zijn, zijn grondgroepen. Uh, wat ik begrepen heb, zijn er zo heel veel uh, mannen. Uh, ja, we hebben het over enkele honderden, maar ja, als je maar genoeg van materieel hebt, dan kun je nog een hoop uitrichten. Dat is de tactieke strategie geweest van uh, Gaddafi. Het uh, is een hele opmerkelijke dag geweest, hè, met het vliegtuig dat het kwam. Je zou eigenlijk verwachten dat er uh, Libische straaljagers van uh, Gaddafi in de lucht zouden komen om uh, hun eigen aanval te ondersteunen. En, en die straaljager die neergeschoten werd, dan werd zelfs door de opstandelingen uh, voor En alle nou, de Agba vond het groot Toen tot ze dus ontdekten dat het dus een eigen straaljager was. En het is nou ook niet eens duidelijk of hij nou is neergeschoten of dat hij nu het defect had. Uh, maar ik denk haast omdat hij misschien wel voor zijn eigen troepen is neergeschoten. Want de, de bellen hebben misschien niet echt heel zwaar materieel, maar wel heel veel luchtafweer geschut. Oude spul, zonder echt goede manieren van richten. Dus ze schieten maar lukraak in de lucht. En uh, dat doen ze ook om feest vieren en Maar dat feestvieren kunnen ze dus maar beter voorlopig niet op die manier doen als zij zeg maar, uh, vriendschappelijke westerse straaljagers verwachten, want dat zou ook nog een risico kunnen zijn voor die straaljagers. En daar is nog de eerste stap nieuw voor gezet. Vooralsnog een blauwe hemel boven Benghazi, de stad waar het om draait. De stilte, zoals Hans-Jaap Meijers van de Wereldomroep beschrijft. De stilte voor de wellicht geallieerde storm. Als er ontwikkelingen zijn, dan komen we bij weer terug, Hans-Jaap. En andere ontwikkeling vanaf het diplomatieke front vanuit Parijs. Daarover zullen we ook berichten hier op Radio 1. En dankjewel, Tim Overdiek. Het is uh, net half vijf geweest. Er is meer nieuws. Ik ben Martijn uh, van Beek. Het NOS -journaal. Even samenvatten nog. De internationale actie tegen Libië is dus begonnen. Boven Benghazi, het bolwerk van de opstandelingen... zouden een paar Franse verkenningsvliegtuigen hebben gecirkeld... om kolonel Gaddafi te waarschuwen dat hij zich moet terugtrekken. En als ze dat niet doen, volgen er gerichte aanvallen. Dat heeft de Franse president Sarkozy gezegd... naar de internationale top in Parijs. Op luchtmachtbasis op onder meer Sicilië en Creta... staan gevestigd klaar om die eerste aanvallen uit te voeren. Volgens Sarkozy wordt met die actie de VN-resolutie over Libië gevolgd. Militairen van Gaddafi vielen vanochtend Benghazi aan... waarbij doden zouden zijn gevallen. En daarmee heeft de Libische leider de VN-resolutie geschonden... om geen burgers aan te vallen, aldus Sarkozy. Nog bericht uit Japan. In het kraanwater van Tokio en vijf andere Japanse regio's... zijn sporen van radioactief jodium gevonden... De inwoners maken zich zorgen over het lekken van de kerncentrale in Fukushima. De Japanse autoriteiten benadrukken dat de waarden onder de veiligheidsnorm liggen. Als had er voor de aardbeving helemaal geen radioactief jodium in het kraanwater van Tokio. En tot zover de hoofdpunten: het weer. Ja, we hebben een prachtige zonnige dag achter de rug. Het eh, begon overigens wel met wat bewolking. En ik noem dat speciaal omdat het morgenochtend weer kan gebeuren. Vannacht eh, helder weer met temperaturen die net onder het vriespunt uit kunnen komen. Dan kan er wat mist ontstaan. En morgenochtend overgaand eventjes in laag hangende bewolking. Maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. En dan hebben we gewoon weer fraai weer in de middag. Weinig wind. 10 tot 12 graden wordt het. En eigenlijk verandert het weer de dagen daarna niet of nauwelijks. Zij het dan dat de temperatuur wat omhoog gaat... dinsdag kan het wel 15 graden worden. En dit is de ANWB verkeersinformatie Op de A2 Amsterdam naar Utrecht staat bij Maars nog 2 kilometer door werkzaamheden. dus maar één reis ook open. En verderop richting Den Bosch staat ook 2 kilometer bij Salpommel. Daar is de rechterreis ook dicht. En op de Ring Amsterdam, de A10, daar staat tussen de Zeeburgertunnel... en Knopendiemen nog 2 kilometer. We gaan meteen naar Milan-San Remo. Het duurt niet zo lang meer, nog 9,5 kilometer. Gio Lippens. Het is bijna afgelopen. We zijn op weg naar de Poggio, de laatste beklimming. En in het verleden werd daar toch vaak de slag geslagen. Uh, nu gaan we allemaal afwachten wat Philippe Gilbert daar gaat doen. Want we zagen zojuist André Grijpel, ploeggenoot van Gilbert... als een bezetene op sleuren. Dan nou weten we dat Grijpel een geweldig goede sprinter is. Uh, hij is niet voor niets weggegaan uit de ploeg van Mark Cavendish... om voor zijn eigen kansen te kunnen rijden. Maar als hij zo hard op kop sleurt, als hij hier al met zijn krachten smijt wil dat zeggen dat ze bij die ploeg, die Belgische ploeg van Lotto... geen uh, sprint willen laten plaatsvinden in San Remo. Dat ze Philippe Gilbert willen lanceren in de beklimming van de Poggio. Hij zit er klaar voor in elk geval, maar dan moet het wel zo meteen gaan gebeuren. De achtervolgende groep, nee, die komt er echt niet meer bij. Maar we hebben een kopgroepje van vier mannen. Die zijn inmiddels al uh, begonnen aan de beklimming. Steve Chanel en Joan Ofredo van La Française des Jeux. Greg van Avermaat van BMC. En dan hebben we ook nog Stuart O'Grady, toch wel een rappe man die daar nog bij zit. Dat zijn de vier die de leiding hebben, maar het verschil is niet groot. Het is maar 30 seconden op de flanken van de Poggio. We zijn zo terug bij Gio Lippens, maar zoals beloofd nog eventjes over Fabian Cancellara. Rijdt hij nou, rijden op eigen kracht of gebruikt hij toch hulpmiddelen? Eigen kracht. Wat denk jij? eigen kracht. Eigen kracht. Tuurlijk. Iwan? Eigen kracht, maar niet tuurlijk. <laughs> nou ja, je kan je toch niet voorstellen... dat op dit niveau dat je zo... Dat je, stel dat het ontdekt zou worden... dan neem je zo'n risico niet. Dat geloof ik niet. Nee, maar het nou ja, op eigen kracht, dan hebben we het wel over mechanische ja, eigen kracht. Daar doelde jij natuurlijk ook. Dan zeg ja. ik, dan zeg <laughs> ik uh, mechanische eigen kracht. Mechanische eigen kracht. Maar het zou... Uh, ik bedoel ze, ze bedonderen de boel toch ook met doping. Dan zouden ze met, met dit soort dingen toch ook uh, de boel... Uh, kunnen ja, maar dat is optisch natuurlijk waar te nemen. Dat kan je optisch zien. Dat is, dat is natuurlijk, dat is met, dat is met doping anders. Dus het is, ik denk dat je dat gevaar, dat je dat niet, niet neemt, of dat risico niet neemt, want je, je carrière is voorbij. Als iemand erachter komt dat je met technische hulpmiddelen Parijsgroep hebt gewonnen, dan denk ik dat je klaar bent met je carrière. Wat denk jij toen? Nou ja, ik weet dat niet hoor. Ik weet ook niet hoe dat in de regel staat. Kijk, er werd gesuggereerd een motor. Eerst, nou dat kan nooit natuurlijk, en dan is het over. Maar mechanische hulpmiddelen, men heeft ook een versnelling en dergelijke. Dus, Zeker, uh... en volgens mij is deze week nog de, de tijdritfiets van uh, de jongens van Van Kansolij... is afgekeurd in het terrein, waardoor ze de, de ja. tijdrit niet konden, konden rijden... Ja. omdat het niet aan de technische maatstaven voldeed. Dus hm. er, wordt er wordt ook wel op gecontroleerd. Ja, um, um, Mag ik nog even terugkomen. Hier ook op Milan San Remo. We hebben een Loftempet uh, ge gezongen over uh, uh, Rabobank. Ja. En de Tireno Adriatico was ook fantastisch. Die ploeggetreedrit die jij zei. Ja dat is subliem natuurlijk. Maar in Parijs-Nice hebben we ze niet gezien. En daarom kwam ik erop. Nu zie ik ook geen één oranje renner in de koppengroep. En bovendien. Als ze dan, laten we zeggen, Frère willen helpen... hoe kan Scarponi het dan wel halen? En zij met een groep niet. Dus dan, uh, ja, ja laten we nog niet te vlug juichen. <laughs> dat was een korte lente bij de Raad al. Oh. Hoorde je dat, Gio? Ja, ik hoorde dat wel degelijk, en uh, Het was inderdaad de hele ploeg uh, die om uh, Oscar Freire verzameld was. Want ze weten dat ze eigenlijk met Freire de enige echte kans hebben op een overwinning. En uh, ze wilden hem bijstaan. En het duurde allemaal veel te lang. Uh, pech, ongeluk, uh, noem het maar wat je wilt. Misschien wel onkunde. Uiteindelijk lukte het niet. Maar ik kijk naar Greg van Avermaat. Een Belg die toch ook uh, behoorlijk rap is. Maar het ook niet op zijn sprint wil laten aankomen. En hij is zojuist weggesprongen uit de kopgroep. Maar hij heeft toch een voorsprongetje. 7,5 kilometer nog te rijden. Dan kijk ik naar de achtervolgende groep. De groep uh, oorspronkelijk uit 44, inmiddels nog maar 25 man. En daar zien we Philippe Gilbert aan de leiding scheuren. Hij probeert weg te rijden. Zojuist probeerde Vincenzo Nibali het ook al, maar dat lukte allemaal niet. En ook uh, lijkt het erop dat Gilbert de ruimte niet krijgt. Maar dan ben ik toch heel benieuwd hoe groot het verschil is tussen Greg van Avermaat en de achtervolgers. Wat gaat daar gebeuren? Is het weer uh, Nibali die daar uh, aangaat. Die probeert daar uh, weg te rijden. Het valt in ieder geval stil in de achterhoede. En dat betekent dat hij in elk geval de ruimte ...gaat krijgen, Vincenzo Nibali. Hij heeft een gat geslagen van 100 meter op de Poggio. En dat zou toch wat zijn, zeg. Als er eindelijk eens een keer een renner alleen gaat aankomen... ...weer hier in Milan Sanremo. Nibali pakt zometeen uh, Steve Chanel op. De veldrijder, die wordt voorbij gereden alsof hij er niet staat. Nou, hij kan nog aan het achterwiel uh, aanklampen. Steve Chanel in de achtervolging met Nibali. Dan rijdt daarvoor nog uh, Jean Ofredo. Dan rijdt in ieder geval ook nog Greg van Avermaat daarvoor. Dat weten we zeker. Hoe grote verschillen zijn dat krijgt krijgen we niet te zien. We zitten in de beklimming van de Poggio. En bij Van Avermaat daar valt het een beetje stil. Ja, mooi hè ja, ja, Zeker. Heerlijk om naar te kijken. Wie maakt uh, voor jou nu de meeste indruk? Uh, ja, ja, Ik gok toch op Gilbert eerlijk gezegd. Ik denk dat hij nog wel gaat komen zo meteen, uh, in de laatste kilometers uh, van de beklimming van de Poggio. Ja. En dan uh, volle bak naar beneden op die Poggio en nou ja, richting de streep. Um, en dit seizoen tot nu toe? Uh, Oeh, ik vind Husshoff toch wel erg sterk ogen, moet ik zeggen. Op terreinen waar hij eigenlijk normaal gesproken niet zo uh, zich van voren laat zien. En verder uh, springt er nog niet echt iemand wat mij betreft heel erg bovenuit. Ja, of je moet op, op de ploeg Rabobank ploeg uitkomen. Maar niet echt uh, nee. grote individuele namen. Want ik zeggen, uh, god, uh, die, die doen het heel goed. Nou, dat komt ongetwijfeld nog. We ja. zijn als dus nog maar nog... net begonnen ja, met, het het, het uh, met het seizoen. Uh, Gio Lippens, hoe is het met Nibali? Ja, prachtig hoor. Het publiek hier kijkt natuurlijk naar een enorm beeldscherm op de finish. En ze zien dat Nibali even over O'Grady en Ofredo heen gaat. O'Grady heeft moeite om aan te klampen. Hij is in ieder geval de andere man uit die kopgroep, Steve Chanel. Is die al een tijdje kwijt. En nu is het Nibali in achtervolging op Van Avermaat. Van Avermaat is nog niet helemaal boven op de portio. Bereikt nu wel daar de bebouwde kom. En dan weten we dat die klim nog een beetje gluipig doortrekt. Het is allemaal niet zo stijl. Zo meteen nog een stukje van 5%. Dan zal hij even de pedalen moeten gaan staan. Dat is nu. Maar uh, dan als hij achterom kijkt, dan ziet hij daar Nibali aankomen als een sneltrein. Met die Joan Ofredo in het wiel. En daar dan weer in het wiel uh, Stuart O'Grady. Dat zijn de achtervolgers. Maar daarachter, daar gebeurt ook uh, van alles. Daar uh, gaan de achtervolgers ook proberen dichterbij te komen. En er zijn nog vele kanshebbers. Van maar is dus boven. Kan nu beginnen aan de ziedende afdaling. En dan de achtervolgers. Die komen nu ook zo langzamerhand boven. Het zijn er drie. En dan wordt er inmiddels alweer meteen aangesloten. Betekent dat ...dat we een compleet uh, pelotonnetje achteraan hebben. Ik geloof dat het Cancellara was, met of zonder glijmiddel in zijn pedalen... ...die daar de achtervolging is uh, begonnen. En we weten het, hè? Cancellara kan dalen als de beste. Als hij het hier laat zien als een Formule 1 piloot... ...dan is hij straks misschien wel als eerste beneden in Sanremo. En dan wil ik het nog wel eens zien wat er gaat gebeuren. Nog 5,7 kilometer. Uh, Iwan, ik heb het net aan Marije ook gevraagd. En het wordt wel steeds makkelijker om een favoriet voor de race uh, te noemen, voor de overwinning. Maar op wie zet jij je geld? Ja, Cancellara nu uiteraard. Ja, ja, ja. ja die, als je die ziet dalen, dat is het zo genot om te zien. Hij heeft nog niet de vorm die hij had, maar jij ja, had het net ook over de Je zult zien dat hij nu gaat laten zien. Maar ja, ik denk dat hij in deze positie wel kansen heeft. En, uh... Maar ik baar wel heel erg dat de Rabo gewoon weer door. Uh, en noem maar op allemaal. Dat, dat, dat vind ik wel heel erg jammer. Het ja, is meer omdat Scaponi wel bij is gekomen. Ja, ja, ja, natuurlijk. Je, moet die, je moet die sprong kunnen maken en dat, dat kan natuurlijk Scaponi wel, want die rijdt gewoon op Cypress. Ja, maar omhoog. als je met vind, acht man bent, kom nou. Ik vind het niet zo handig als, je, als er dan eentje lekker rijdt, dat je met je hele ploeg daar We, We gaan weer snel ja. eventjes naar, uh, naar de koers, naar Gio. Eén mannetje van Vakant zat er in die kopgroep van 44 en die gaat onderuit in een van de haarspelbochten in de afdaling van de Poggio. Die man was geen Nederlander, het is een Italiaan Marco Marcato. Dat is de enige man van Vakant die in de kopgroep zat, want dat moet ik duidelijk erbij zeggen. In de verleden tijd We hebben we één koploper, nog steeds Greg van Avermaat, minder dan vijf kilometer nog te koersen. Kijk van Avermaat dus aan de leiding in die afdaling. Hij doet het voorzichtig aan voor zover dat kan natuurlijk. Want het is een afdaling waar je de remblokjes echt wel moet verbranden. Je ruikt het gewoon als je daar in een van die bochten gaat staan. Want uh, haarspeldbocht na Haarspelt Bocht zie je, terwijl ik daar ook Cancelara nog steeds uh, in de achtervolging zie. En het verschil is niet groot hoor, het zijn vijf man in de achtervolging. Ook Grady zit daar in elk geval bij, Cancelara zit erbij. Ik kijk nu op de rug van Alessandro van, uh, Ballan, die daar uh, ook in achtervolging zit. En dat is de achtervolgende groep. Vijf seconden hebben ze maar op Van Avermaat. Nee, Greg Van Avermaat, nadat je de Vuelta-etappe hebt gewonnen in september 2008. Ik ben er bang voor hoor, dat hij het niet gaat. Redden hier. Hij heeft nog 4 kilometer te koersen. Een grote groep daar in de achtervolging. Met uh, inderdaad Fabian Cancellara. Met Stuart O'Grady. Dat zijn de twee mannen die als eerste de achtervolging uh, hebben opgepakt. En daarachter dan een groepje van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 man. 6 man plus die twee mannen van Leopard die daar uh, vooraan rijden. Dus Cancellara, hij leidt de achtervolging. Natuurlijk moet hij dat kunnen als erkend tijdrijder. Dan zie ik daar ook nog uh, Juan Ofredo daar in de achtervolging. En we weten dat uh, Balan uh, erbij zit. Maar Balan Land doet natuurlijk geen trap te veel. Wat als een ploegmaat van Greg van Avermaat? Vijf seconden, wat is vijf seconden? Een meter of vijftig, meer is het niet. Van Avermaat is beneden en dan is het trappen geblazen. Want dan is het toch een hele vervelende weg nog hoor. Je denkt dat je er bent, maar je bent er gewoon nog niet. Want je moet nog 2,5 kilometer over het vlakke door San Remo heen paraderen. En dat met de wind toch schuin van achteren. Dat in elk geval wel. En daar komt dan de achtervolgende groep. Komt op Van Avermaat neer en krijgen we meteen een demarage van een van de mannen. Ik dacht dat het een van de mannen van La Française de Jeu was. Is het opnieuw die Juan of Fredo die probeert weg te rijden? Nog 2,5 kilometer te gaan. Of Fredo in de aanval. Verwacht. Hij was ijzersterk in de Tireno Adriatico. Won daar een fantastische etappe met aankomst. Berghopper bij die onze Nederlander Wout Pouls versloeg. En nu rijdt hij weg, maar hij krijgt een man in de achtervolging. En dan ben ik benieuwd wie dat is. Is dat Potsato daar in de achtervolging? Het is in elk geval Gilbert met een gaatje. Het gaatje is niet groot, hij zal zo meteen uitkomen daar bij de fontein. Daar is hij nu aangekomen. En dan draait hij weg in de richting van de kust. En dan komen we aan op de Lungomare. Dat is de boulevard daar langs de kust. Het is Gilles Berne nog steeds aan de leiding. Anderhalve kilometer nog. Philippe Gilbert aan de leiding. En nu geeft hij af hoor. Want nu heeft hij gezien dat de achtervolgers erbij komen. We weten in elk geval dat Pozzato erbij zit. Pozzato, Hij gaat dus even om zich heen kijken. Zit er nog een echte sprinter bij? Zit er nog een hele rappe man bij? Die dadelijk met twee vingers in de neus de etappe gaat winnen. Of is het toch Nibali daar die de etappe gaat winnen? We zitten in de laatste kilometer. Cancellara zit erbij. Nibali zit daarbij. Offredo, Dan kijk ik naar achter. dan zie ik Gilbert zitten. Natuurlijk. Die kan ook sprinten. En dan nog een man van HTC Columbia. Is dat Matthew Goss die erbij zit? Als hij erbij zit, dan zou hij wel eens heel eenvoudig op weg kunnen gaan. Hier naar een sprintzegen. Want Goss is natuurlijk wel een ras-echte sprinter. Dan kijk ik nog verder naar achter. En dan zie ik daar Pozzato zitten. Ze kijken elkaar aan. Fredo daar aan de leiding. Nibali daarnaast. Dan Gilbert. Dan Cancelara. En dan een man van Lampre die daar probeert weg te sprinten. Met Gilbert in het wiel. En wie is dat dan? van Lampre Is het dan toch de man die zojuist de achtervolging in zijn eentje heeft gedaan? Die nu probeert erbij te komen. Nee hoor, daar komt hij hoor. Het zal Matthew Goss zijn. Het is de man van HTC Columbia die de koers gaat winnen. Het is inderdaad de man van HTC Columbia die de koers wint. Matthew Goss. Ik zei het al, hij wint voor Fabian Cancellara. Voor hem was het een eenvoudig klusje, want Goss was de enige echte sprinter, de massa sprinter in dit gezelschap. De anderen, ze kunnen allemaal heel aardig sprinten, maar tegen dit Geweld. Daar kunnen ze niet op, zodat Matthew Goss hier de overwinning pakt. Toch wel verrassend hoor. We hadden hem wel verwacht in een echte massasprint. Maar dat hij over de Poggio uiteindelijk nog met de beste mee kan komen, dat is verrassend te noemen. Dus Matthew Goss is de winnaar van Milan Sanremo en daarmee de opvolger van Oscar Frere. Wat een spannende koers. Het is, lang, het is lang geleden dat hij zo spannend was, he? Nou ja, een paar jaar geleden met de kanselaar was het ook wel aardig... dat hij uh, in de laatste kilometer zelf uh, in zijn eentje wegschoot. Mm -hmm. Maar ik begrijp niet zo goed wat uh, wat Jobair eigenlijk aan het doen was. Nee. Die, uh, misschien dat hij toch dacht, van, ik kom het liefst, uh, liefst uh, in mijn eentje aan. Ja. Dat hij het daardoor heeft laten misleiden. Maar volgens mij, uh, als hij die sprint aangaat met Gos, uh, komt hij aardig in de buurt. Maar... Ja, en je verwacht hem ook bergopwaarts op de potje. natuurlijk. Ja, ik he? vind hem toch, uh, toch een beetje tegenvallen, moet ik zeggen. Hm. Voor jou, Ivan... Mooie koers? Ja. Mooi winnaar? Nee, nee, nee. Dat spreekt me niet zo aan. Maar ik vind dit... Kijk, ik ben iemand van de lage landen. Dus over twee weken is het Vlaanderen. <laughs> ja, ja, ja. helemaal hoor. Is, dit is voor mij... Ik kijk altijd wel. En natuurlijk, het seizoen, het kriebelt weer. Maar straks met Vlaanderen, dan, wordt het, dan gaat het recht op. En als je dan... Ja, dat is dus... Als, als, als Nederlander dan... Ik kijk je wel naar, maar uh, ik vind het niet zo belangrijk. Ja, er wordt er altijd gediscussieerd over of, dit nou, of je dit nou een klassieker mag noemen. Of ja, het is niet. gewoon heel ver, vooral. Ja, 300 kilometer. Dit is, echt een, dit ja. is geen discussie mogelijk. Dit ja. is een klassieker. Ja. ja, dit is echt een klassieker. Ja, maar ook de traditie natuurlijk. Ja, maar het het moet een klassieker altijd maar. Uh, mag het nooit de sprinter zijn die dan wint? Dat vind ik altijd zo'n onzin. Ja, bedoel, er zijn verschillende parcoursen en dan kan ook een sprinter een keer winnen. Ja, dat is bij, bij, bij deze koers helemaal uh, gebruikelijk. Ja, mensen vinden hem niet spannend en niet mooi genoeg. Te brede wegen. Te weinig bergen. Ja. Nou ja. Het is een, echt een koers. Je moet altijd bijblijven. Als je eenmaal afvalt. Dan ben je de sigaar. Net zoals in de waalse klassiekers. Dan ben je de sigaar. Dus daar moet je voor zorgen. En dat is Rabo niet. Kijk. Natuurlijk is het een mooie winnaar en we vinden het heel leuk. Maar ik mis uh, gewoon, en dat doet me pijn, een oranje shirt. Ja, ja. absoluut. Met je eens. Dat, uh, dat is een, nou ja, ook nog wat andere. Ik, bedoel, de, ik zie van ook niet voor uh, in ja, uh, eerlijk gezegd. Maar ja. ik, heb, ik heb die valpartij niet gezien. Dus ik heb ook niet zo, kan niet zo goed inschatten wat daar nou precies gebeurd is. Dus ja. Maar ja. als je je hele ploeg laat wachten... Ik snap wel dat het de kopman is dat de rest niet zoveel, niet zoveel kansen heeft. Maar nu, nu rij je zelf de hele koers in het verliezen. Je bent de hele koers ja, niet meegedaan. Dus dat vind ik ja, niet zo maar handig. Maar goed, als je wacht, dan moet je er ook bij komen. Ja. Dus wel bless op blesses. Zal ja. ik zeggen. Ja. Maar moeten we. We hebben uh, veel gehad over Rabelploeg de afgelopen weken. We hebben. Uh, nou ja, we hebben ze toegejuicht. Um, nu zijn ze er niet bij. Moeten we het nou meteen weer zo kritisch doen over Rabo? Nou, ik gaf net al een voorbeeld. In Parijs-Nice hebben we ze ook niet gezien. En nu niet. En ik zei net al, natuurlijk presteren ze goed. Maar het kan ook toeval zijn. Hè? Net de goede van uh, sommige uh, goede Nederlandse rijders. Hè? Ja. Flens, uh, Lars Boom, Geesink hebben er de hele tijd over gehad. Poels, Wouter Poels van Van Kanselij. Dus we hebben wel iets. En dan doet het echt... Eind, het moet nu gebeuren dit jaar. Ze weer oortjes, ja, nu zien ze weer we het weer niet. oortjes vandaag zeker, ja. of niet? Ja, nou, ik vind het moeilijk Want ik vind Milaan Remar is absoluut geen koers waar, waar, waar ik een Nederlander vandaag voor in had verwacht. Nee, niet dan, dan uh, bij, uh, en Remar, daar hebben ze slecht gereden. Ik kan ja. niet anders zeggen. Daar okay. hebben, ze, hebben ze nauwelijks iets laten zien. Maar ik, ik geloof niet dat, dat het op toeval uh, berekend is. Maar ik geloof ook niet dat we er komen, dat we in de Ronde van Vlaanderen een Nederlander voorin gaan zien die de, de koers gaat winnen. Ik bedoel, Lars Boon is een goede renner. Maar ik zie hem niet uh, de Ronde van Langeveld, Vlaanderen winnen. Misschien. Oh, ook niet. Zie ik hem ja. ook niet winnen. Nee, dan had, hij, dan had hij in de omloop het nieuwsblad weg moeten blijven. En een Fletcher van, van het lijf moeten, moeten kunnen houden. Dan was hij echt kwalitatief zo sterk geweest. dat ik hem die kans had toegedicht. Maar die zie ik niet uh, Ronde van Vlaanderen in. Nee. Matthew Goswind. Gio Lippen, speel daar nog? Ja, ik ben ja. er nog zeker hoor. <laughs> Geweldig uh, mooie sprint wel van die Gos hoor. En uh, ja, op voorhand werd hij in ieder geval genoeg bij het rijtje met favorieten. Samen met uh, Mark Cavendish, een ploeggenoot. die trouwens dit seizoen in mindere doen is. Dat kun je van Gos nou niet echt zeggen hoor. Hij heeft een uh, etappe gewonnen. In in Parijs-Nice heeft een etappe gewonnen in de ronde van Oman. En hij heeft in, in etappe gewonnen in de Tour Down Under. Dus is aan een geweldig goed seizoen bezig deze Australier, En uh, hij maakt het hier dan ook mooi af hoor. Want het blijft gewoon knap als je als echte sprinter uiteindelijk met uh, de mannen mee kunt. Die toch een hele stevige punch in de benen hebben. Want kijk maar eens even naar de nummers 1 tot en met 8. Want die hebben we inmiddels uh, hebben we die, uh, genoteerd gekregen. Matthew harley Gos, want zo heet hij. Uh, zijn tweede naam is harley Harley. Prachtig. Lijkt echt zo'n man, als je hem zo ziet lopen ook, die na zijn carrière nog eens een keer Route 66 gaat rijden op zijn uh, Harley. Hij wint dus uh, de klassieke Milaan Sanremo. Tweede Fabian Cancellara. Ja, daar zeggen ze van dat hij het soms met een Harley doet hè, op zijn fiets. Maar uh, voorlopig uh, in ieder geval, hij wordt hier gewoon tweede. Derde Philippe Gilbert. Natuurlijk ook een man die we verwacht hadden. Vierde Alessandro Ballan. Vijfde Pozzato. Zesde Scarponi. Zevende Ofredo. En achtste Nibali. Zijn geweldige namen in ieder geval bij de eerste achter, terwijl we nu nog kijken naar mannen die nog over de streep komen. Ik zag net Andreas Klier over de finish komen. En daar komt een compleet achtervolgend peloton. Breed uitwaaierend over de weg, Nicky Terpstra. Ik geloof haast nou, dat hij de eerste Nederlander zal zijn. Zo'n beetje op uh, een flinke achterstand van de winnaar van Gos. Hij komt uh, over de streep in zijn rood-wit-blauwe shirt. En daar zien we dan ook Oscar Frere over de streep komen. Lars Boom. Nou, al die andere Nederlanders in ieder geval die uh, geklopt zijn. Die achter zijn moeten blijven na die valpartij. In de afdaling van Lamani. De winnaar, ik noem hem nog maar één keertje. We horen hem vandaag ongetwijfeld nog vaker: Matthew Harley Gos uit Australië. Hij wint Milaan Sanremo. Ja, en Iwan van Duren, ik hoorde jou daarover beginnen. Ik ben dan even niet op doorgaan, de oortjes. Ja. Daar gaan we het toch over hebben. Want uh, volgende week wordt uh, bij de E3-prijs de strijd uh, rond het gebruik van oortjes verscherpt. De renners hebben via hun belangenorganisatie CPA laten weten... dat ze de Vlaamse semi-klassieker met communicatiemiddelen zullen rijden. En Patrick Lefevre, de ploegleider van Quickstep, haalde hard uit naar de UCI moet maar een keer gedaan zijn dat de UC ons behandelt als uh, kinderen. Ik heb er geen andere woorden voor. Uh, ze behandelen ons echt als kleuters. Uh, met een nooit geziene dictatoriale uh, wel. En ik vind wij moeten dat niet meer uh, aanvaarden. Wij zijn, uh, als je het in moderne business-termen wilt mm -hmm. zeggen. Uh, misschien wel de belangrijkste aandeelhouder van de UC. Qua inbreng. En uh, dan gaan ze dit soort zaken doen. Dat kan niet meer. We zijn het jaar 20. Elf, we moeten dat niet meer, uh, niet meer aanvaarden. Ze behandelen ons als kleuters. Dat is een duidelijke taal. Dat is de duidelijke taal van de kleuter, ja. Ik wil, je moet eigen verantwoordelijkheid nemen. Uh, A, ik, ik, uh, laat maar zonder oortjes, ik, ik vind het helemaal geweldig. Maar dat doet er nu even niet toe. Zij willen met oortjes rijden. Nou, dan moet je ook een vuist maken. Als ik ook zie, bijvoorbeeld, uh, volgens mij had de winnaar... De winnende ploeg kreeg vandaag volgens mij iets van 40.000 euro of zo. Uh, ik, ik weet het niet precies. Het zijn bedragen waarvoor, waarvoor voetballers hun veters niet eens strikken. Ik denk dat de wielrenners uitermate slecht georganiseerd zijn... En, en zich helemaal weg laten zetten. En dan is het niet raar dat je als kleuter wordt behandeld... als je iedere keer toch weer inbindt. Dus wie de schoen past, trek hem aan. Lijkt me zo een stevige vakbond die de uh, harde taal spreekt, lijkt mij uh, noodzakelijk... en niet iedere keer de ene keer de Die had tien jaar natuurlijk als een van de mensen naar voren stapt... van ik laat me niet behandelen als een kleuter. Ja, dat werkt niet meer. Dus ik, ik begrijp niet waarom daar geen stevige vakbond is... en waarom die zich niet beter organiseren. Dat zit misschien niet in de cultuur. Misschien is het ook de versnipperdheid. Hè? Iedereen komt uit andere landen, uh, noem maar op allemaal, maar... Uh ja, je krijgt wat je verdient. dus uh, dan, dan, moet je gewoon, dan moet je gewoon gaan rijden met die oortjes. En dat gaan ze weer doen, hebben ze gezegd. Ja. Ja. Kunnen, kunnen ze nu een vuist maken, denk je maar. maar he? Ik heb ontzettend last van een déjà vu. Want vervang het woord oortjes door Pro Tour. En uh, je hebt dezelfde discussie volgens mij. Een paar jaar geleden zaten we voor Parijs-Nice. Uh, we gaan wel rijden, we gaan niet rijden. Er is geen sport die zo destructief is als het, uh, het wielrennen En ik, het gaat natuurlijk al lang niet meer om die oortjes. Het gaat om de macht. Ja. Ja. En dat heeft uh, McQuay ook even duidelijk aangegeven nog. Het gaat uh, om het feit dat, uh, dat er een aantal ploegen... aantal ploegmanagers, een aantal eigenaren gewoon liefst een eigen liga opstarten met een aantal ploegen die verzekerd zijn van deelname aan de Tour, die, die, weet, die zeker weten dat ze op televisie komen, die hun eigen eh, commerciële activiteiten gaan ontwikkelen. Daar gaat het natuurlijk om. Het gaat ook daar niet om of we wel of niet met oortjes rijden. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het is totaal een, een discussie die nergens over gaat. Dus laten we er alsjeblieft over ophouden. Nou, ja, jij, nou, Je mag er nog, even, je mag, je mag er nog iets uh, tegen je zeggen. Nou ja, Patrick nee, hoorde ik net zeggen, dat zij de belangrijkste zijn bij de EU's. Nee, de stakeholders, wij zijn het allerbelangrijkste. En wij willen geen oortjes. He? En ik heb me afgevraagd waarom ze zo graag oortjes willen hebben... om zelf, kijk, als er gewonnen wordt, kunnen zeggen... ik heb het gedaan, ik heb ze geholpen. He? Want in de, laten we zeggen, omloop van het volk... Uh, omloop het, het volk... Nieuwsblad. Nieuwsblad heet het ja, tegenwoordig. Dat ik kan het lastig. niet over mijn lippen krijgen. Maar uh, daar heeft Breuking zelfs beweerd dat Langeveld niet zou winnen als Oortje. Want daar had hij andere instructies gegeven. Ik, zonder, merk, ik zonder merk. Oortjes had, er vandaag toch ook in mij gezeten, Tom. Denk je niet? Nou, ja, zeker. Dat denk ik ook. Maar wat ik, de, ik zie ook andere argumenten. Het was eerst veiligheid. Nou, is een flut-argument natuurlijk. En nu. Uh, je moet communiceren, want we doen een teamsport, las ik vanochtend in de krant. Nou, ik weet iets over teamsport, maar we leren juist de spelers en de renners. zonder oortjes communiceren maar, met elkaar, eigen verantwoordelijkheid krijgen. Kijk, ik vind die discussie, kijk, we roepen allemaal. Uh, in het voetbal moeten we met, uh, met uh, technische hulpmiddelen gaan werken, want uh, de, uh, de, de, de ontwikkeling schuift vooruit en de sport blijft hangen in een, uh, in een oude traditie. Als er dan. Zulke communicatiemiddelen mogelijk zijn binnen een sport die mogelijk bijdragen aan de, aan, aan de veiligheid. Waarom hebben we daar dan zo'n grote discussie over? Ik bedoel, die sport is echt. Het, is, het, het, het, het maakt echt niet zo heel veel uit of er met of zonder oortjes wordt gereden voor het, de ontwikkeling van de koers. Daar, daar geloof ik gewoon niet in. Een paar weken geleden was er een koers dat met keurig op een massasprint. Uh, streefde dat keurig op een massasprint af, terwijl ze zonder oortjes reden. Die renners zijn ook niet helemaal uh, achterlijk. En die hebben heus wel genoeg ervaring om daar uh, straks in de Tour... Keurig weer al Kevin uh, is naar Amasta uh, Sprint te leiden. Dus ik, ik vind het een beetje een rare discussie. Als dus we zeggen: ja, aan de ene kant willen we graag dat de techniek ons helpt. in mm -hmm. de voortschrijden van ontwikkelingen in de sport. en aan de andere kant zeggen we: ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Wat mij betreft. Gooi die communicatie dan inderdaad. En dan maak het dan toegankelijk voor het publiek. Maak het dan op die manier uh, interessanter. Zorg dat, er, dat je op een andere manier zorgt dat de koers interessanter wordt. Maar het, het zit hem niet in het wel of niet rijden met communicatie. Nou, het zit hem over. in de macht. Dus. Ja. Ja. Het ja. zit hem in de macht. We hebben de We die de discussie macht. ook gehad. Misschien herinner het met Mark Lammers. Die met, uh, op de Olympische Spelen met strafcorners En dat is verboden door de bond. Ja. Ik vind het terecht. Want net wat ik zeg... Ik probeer mijn ploeg zelf verantwoordelijkheid te geven. En als de Rabobank en andere ploegen dat ook doen, krijg je A een betere koers, maar B, uh, men hoeft zich ook niet zo druk te maken over uh, al die ja, zaken. Ik vind, ik vind, we sluiten het wel nu af, de oortjes. Goed, men nu precies, ik ben nu heel streng. We zijn straks terug en dan praten we veel over voetballen. Graag tot zo.